Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse coronapatiënt gaat zo in de helikopter naar Duitsland. De helikopter vertrekt bij het Flevoland ziekenhuis in Almere en gaat dan naar Münster... Verslaggever Onno Beukers staat naast de helikopter. Kijk eigenlijk in de buik van de helikopter. En het is eigenlijk een soort vliegende intensive care. De patiënt die zo meteen gaat, die is er niet bij kennis. Dus die zal zelf niet zoveel meemaken van de vlucht. Patiënten worden nu naar Duitsland gebracht... omdat ziekenhuizen hier in Nederland het te druk hebben. Het is voor het eerst in de tweede coronagolf... dat er Nederlandse patiënten naar Duitse IC's worden gebracht. Daarom dat ze afgelopen week in Allerijl... hier ook nog een soort helikopterplatform hebben moeten maken. Dat is eigenlijk op een parkeerplaats. Naast het ziekenhuis hebben ze een grote H geverfd, zodat in ieder geval de helikopter wist waar die moest landen. Later vanmiddag komt de helikopter terug om nog een tweede patiënt op te halen. Het kabinet is bezig met een derde coronasteunpakket. Nu vallen in de plannen nog veel bedrijven buiten de boot. Maar het kabinet wil dat misschien veranderen, vertelt verslaggever Lars Geerts. Het bedrijf van Joop van den Ende krijgt als voorbeeld wel steun. Maar het bedrijf dat zijn requisieten normaal gesproken verplaatst, van theater naar theater niet. Nou, dat soort eh, lancunes, daar zitten ze naar te kijken of ze daar nog iets aan kunnen doen. Volgende week weten we meer. Je kan weer pinnen bij de Albert Heijn, Ethos en de Gal en Gal. Vanochtend was er een grote storing, daardoor kon je alleen contant afrekenen. En het duurt nog even, maar een kringloopwinkel in Haarlem is al helemaal klaar voor de Sint. Er wordt op die plek nu al veel speelgoed langsgebracht voor kinderen. Van gezinnen die het wat minder breed hebben Er staan al zeven pallets vol speelgoed in het magazijn. Ik dacht daar komen wel een aantal dozen, maar zoals je hebt kunnen zien is het echt gewoon pallets vol met dozen met speelgoed. Dus het is enorm en er hebben heel veel spelletjes binnengekregen. Uh, ja, gewoon leuke grappige dingen die met Sinterklaas te maken hebben. Genoeg nieuwe puzzels. Nog helemaal ingepakt in de verpakking. Alle spullen worden dit weekend naar de voedselbank gebracht. Vandaaruit worden de poppen, Lego, pakketten en raceauto's naar gezinnen gebracht. Het weer, de zon komt er steeds vaker doorheen. Het is een graad of 17. Morgen bewolkt, maar wel droog. En zondag, dan komt er weer regen. Zie verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A22 Beverwijk Velzen, 10 minuten vertraging met Afrit Eindmuiden vanwege bergingswerkzaamheden.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 Sa chair école sur cette estrade, il ne m'entend. S'il s'est assis, il en a vu des filles et des gars. U bent bij Lunchroom. We begonnen dit, uh, deze uitzending met adieu, monsieur le professeur... voor uh, Samuel Paty, die op beestachtige wijze vermoord is. En dit is een eerbetoon aan hem. Wim Groos zit achter de knoppen en ik praat het geheel weer aan elkaar. We gaan vandaag een uitzending doen met alleen Nederlandstalige muziek. Dus vandaar dat het eerste nummer een beetje uit de toon viel daarvoor... Maar en waarom of... Nederlands talige muziek? Hè? Groot fan van Nederlands of? Uh, nee. nee, nee, niet. Gewoon echt. weer is wat anders, ja. Ja. ja. <laughs> Moet toch wisselingen hebben toch? Hebt ja, helemaal gelijk. Dus. Ja. Vandaar, vandaag. Oké. Okay. Nederlands. Ja. Als vader weer bladert is een fotoboek.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 'sla naar de tip top waar je het zon is vergat. Soms riep er nog een in het laat uur. Ik heb mooie olijven en uitjes in het zuur. Amsterdam huis, Waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huis het pijn, Amsterdam huid, waar het eens heeft gelachen, Amsterdam huid, want de weg is de gein, als vader verhaalt hoe de Sabbat begon, dan sta je versteld, als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hadassé Meloëne daar zo. Met het ging het de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door God je gebenst en dat het hun alle weer goed maar zal gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroeid. Die ze jelletjes gestoeid Men noemde hem razo so Zo kat of god Waarom mag het niet zijn Zoals het er was Amsterdam huilt Waar het eens heeft gelachen Amsterdam huilt En nog voelt het de pijn Vrijdagavond, koegel met peren. Wie dat niet nast, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht en met een traan in zijn ogen. Fluistert hij. een broegen voor de hele mispoor.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 is nog uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijnen. Ze keek me aan. Het was meteen gedaan vanaf toe Alles voor een zoon. Even aan mijn moeder.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 Het is toch altijd tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. Even arme moeders vragen. Ja, goedemiddag. Ik heb aan de telefoon Ingeborg. Ingeborg, ben Hallo. je er? Ja, ik ben er. Goedemiddag. Oké. Okay. We gaan het hebben over de gewone griep, het influenza-virus. En wat we kunnen doen om dat te voorkomen en dat soort dingen meer. Ja, de R zit in de maand. Dus het is uh, belangrijk dat we weer onze focus echt uh, op onze weerstand gaan richten. En ons immuunsysteem ook uh, wederom gaan versterken. Hoe doen we dat het best? Um, nou, daar heb ik wel wat tips voor. De eerste tip is vitamine C. Neem wat extra vitamine C in. Daarnaast ook wat zink en vitamine D. Dat is met name heel belangrijk om je weerstand constant te houden en je immuunsysteem te versterken. En daarnaast ook een goede ondersteuning voor al het andere wat op dit moment aan de hand is, het coronavirus. Ja, ja, ja je moet jezelf zo sterk mogelijk maken. Ja, sterk mogelijk en toch ook... Uh, uh, Goed voor jezelf zorgen. Dus uh, zorgen dat je lekker langs het strand wandelt. En waar kunnen we dat beter dan in Zandvoort? Ja, toch? <laughs> dus lekker langs het strand wandelen. Frisse lucht inademen. Uh, ja, ook zorgen dat we goed in onze energie zitten. Hè? Dus wandelen, wandelen. Ja, ja en, en, we wonen in een schitterende omgeving. We kunnen nu ook lekker de duinen in kijken naar de burrende herten. Ja, zeker. Het, het, het mooie dient zich weer aan. Hè. We kunnen volop genieten van de, van de natuur en van de zee. Ja. En uh, wat kunnen we doen om die stoffen binnen te krijgen? De vitamine C, de zink en de vitamine D? Uh, nou, We kunnen daar supplementen dus uh, voor slikken. Uh, en we kunnen daarnaast kunnen we dat ook gewoon door middel van, van voeding... en ja, toch ook weerstand opbouwen bouwen door uh, in de buitenlucht te zijn ja ja buitenlicht is echt heel belangrijk hè ja ja maar heb en vooral je nog we zitten nu natuurlijk uh, sorry wat zeg je heb je ook nog voedingstipjes daarvoor veel groene groentes en ook uh, smoothies zou ik aanraden uh, veel mensen die weten nog niet echt uh, vooral de oudere garde wat zijn smoothies en wat zijn juices nou dat zijn eigenlijk um, dat is een apparaat wat je aanschaft waar je groentes doorheen kan Gooien en doen en dan komt daar een sap komt daar uit. Nou, dat, dat kan je eigenlijk niet wegeten. Dus als je een hele zak met spinazie, met wat wortels en appel en een stukje gember daardoor uh, door de, de juicer gooit, dan heb je een heerlijk glas met volle vitamines en wat ook heel goed is voor je weerstand. Nou, dat klinkt goed. En het is ja. nog lekker ook. <laughs> dat scheelt ook, hè? Ja, dat is zeker uh, meegenomen. Ja, maar... en voornamelijk ook een beetje uitkijken met suikers, hè. Het is natuurlijk allemaal hartstikke lekker, al die suikers. Uh, maar suikers zijn nou niet echt uh, uh, goed voor de gezondheid. Oh, ik ben gek op suiker. Is ja, maar? is het zo? Oh. Ja, ja, het blijft een boosdoener, hè? Ja, ja, ja. Het is heel verslavend, maar het is zo lekker. Ja, het is, uh, het is hartstikke lekker, ja. Maar ja, vaak hebben mensen ook van die, van die suikerbehoeftes, hè? Dat ze ineens denken van, oh, ik moet nu wat, wat zoets hebben. Ik, ik, uh, veel vrouwen hebben dat ook. Ja. Van, ik moet nu echt, uh, ik heb zo'n suikerbehoefte... Um, wat daaraan vooraf gaat, zeg ik altijd van probeer eigenlijk je, je voedingsschema voordat je het trek krijgt, probeer je lichaam dan gewoon uh, met wat gezondste te voeden. Dan zal je ook zien dat de suikerspiegel, dat dat ook een stuk beter zal gaan, dat je niet zo die suikerbehoeftes hebt. Ja, ik had dat met name altijd als ik ongesteld moest worden. Ja, ja, als uh, inderdaad de vrouwen uh, de maandelijkse cyclus weer uh, opspeelt, dan hebben heel veel vrouwen uh, daar last van. En ook tevens uh, de overgangsklachten, hè. Ja. die moeten we ook niet onderschatten. Want uh, ik, zoals je inmiddels weet, heb ik een uh, winkel in, uh, op de Grote Krocht. Ja. En op dit moment zijn er zoveel vrouwen die uh, in de overgang zitten... En, uh, ...warmteaanvallen, zweetaanvallen, uh, ja, ook niet meer helder kunnen denken. Uh, dat speelt ook bij heel veel vrouwen op dit moment, valt me op. Ik, daar heb ik weinig last van gehad. Ik heb wel van die warmteaanvallen gehad. Ik liep ook altijd met een waaier. Oh ja, ja. Dus, maar voor de rest <lacht> moet ik zeggen, ben ik er heel makkelijk doorheen gefietst. Nou, dan heb je mazzel. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, en wat ook een hele goede is... dat zijn wat meer de, de, de tips van, van oma, noem ik dat altijd. Als mensen verkouden zijn... Hè, probeer dan echt ook eventjes uh, je weerstand een beetje... je bent verkouden. Wat wil dat zeggen? Je weerstand zit op een lager pitje. Wat kunnen we daaraan doen? We kunnen dat dus met wat beter voor jezelf zorgen... dus aandacht aan het lichaam besteden... naar buiten gaan... goed voor jezelf zorgen door middel van voeding... En sporten is ook een hele goede. Uh, daarnaast, anders gaan we over op supplementen. Mocht je verkouden worden, dat je denkt van jeetje, nou, ik ben nu toch wel echt heel erg verkouden. Een heel ouderwets middel is je voetzolen insmeren met fix. En stel dikke sokken aantrekken en lekker zo de nacht ingaan. Dan zal je zien dat je ochtends echt al een stuk minder verkouden bent en benauwend gevoel op de borst hebt. En weet je wat mijn moeder ook altijd deed? Een grok. Dus een grok, ook een hele goede. Ja. Citroensap met water, suiker en uh, cognac geloof ik. Ja, dat is ook een, een ouderwets middel, maar met name de ouderwetse middelen die werken heel erg goed. Ja. En dat zijn we eigenlijk een beetje aan het vergeten, hè? Dus uh, terwijl het juist zo goed werkt. Ja. Ja, en een het, ui onder je kussen. Een ui onder je kussen of een, een ui wordt ook wel onder de oksels uh, gedaan... of op het nachtkastje neergelegd als je verstopt zit. Ja. Leg maar een, een ui naast je bed. Dat ja. werkt ook uh, heel doeltreffend. En ook voor kinderen, hè. Dus kinderen uh, kan je dat ook makkelijk doen. Of de voetzoeltjes van, van een babytje met wat fix insmeren, sokjes aan zal je zien wat het de volgende ochtend doet. Dat het echt een, uh, een simpel middel is wat heel goed werkt. Ja, ja nou. Merkt, Klinkt goed, ja. hè? <laughs> die kinderen ik niet, die fix. <laughs> ja, dat is echt een, een, een, een goed middel. Ik schrijf het ook uh, vaak voor. Als, uh, als er kindertjes uh, bij mij komen, dat ik denk van... nou, we kunnen het ook heel simpel aanpakken. Ja, en ik weet dat ik vroeger ook altijd heel erg lekker vond... die dropdrank die je kreeg. Ja, de dropdrank. Ja, dat is... Uh, het, we zien het niet heel veel meer, de dropdrank. Maar uh, ja. dat is ook een, uh, een goede remedie. Maar het zijn allemaal... Ik, ik ben altijd heel erg van de basis aanpakken. Hè? Ja. Dus verkoudheid wil toch zeggen... dat, dat je weerstand naar beneden gaat. Um, ja, dan heeft het middel, Het lichaam heeft gewoon... ...wat meer aandacht nodig dan normaal. Uh, als je de tools in handen hebt... ...en we wonen tenslotte in het mooie Zandvoort... ...ga lekker naar buiten. Adem die zeelucht in. Um, en goed ook doorademen. Dat je het echt ook... Uh, ...niet dat oppervlakkige ademen... ...maar echt dat je je handen bij wijze van spreken... ...onder je navel legt. En dat je even voelt dat je gewoon goed diep in- en uitademt. Dan zal je zien dat dat al uh, heel goed is voor de mens... Nou, zo ja. kunnen we er weer even tegen, denk ik. Ja, nou, we, we zouden wel moeten, denk ik. Hè? We hebben weinig keus. We hebben weinig keus. En een positieve uitstraling. En ja. uh, dat, dat scheelt ook altijd een hoop. Ja. Het is ja, het natuurlijk wel een heleboel. Nog met een goeie, de griepprik. De grieprik, ja. ja. Uh, wat is je vraag? Wat ik daarvan vind? Ja. <laughs> uh, nou, ik vind, ik vind het met name uh, voor, voor oudere mensen... Vind, zou ik het zeker ook aanraden. Uh, met name over alles wat er op dit moment ook uh, speelt qua corona. Uh, neem die nou, griepprik. Ja. ja, vooral de ouderen praat ik dan echt over. Dus echt ja, ja. mensen die uh, uh, auto-immuunziektes hebben... of die al uh, COPD hebben... Uh, die toch wat, wat uh, in, in de 70, 80 zijn, die wat vatbaarder zijn. Nou ja, nu hebben we dan ook nog uh, te maken met het coronavirus. Neem die griepprik. Bescherm jezelf iets meer. Ja. ja. En hoe, wat denk je er zelf over? Nou, ik heb uh, natuurlijk binnen de zorg moesten wij altijd de griepprik nemen. Dus dat was elk jaar een discussie. Ik heb ja. elk jaar geweigerd, toen de tijd. Maar ik ja. zit er nu, zeker ook met corona en al dat soort dingen meer. Ik heb mijn ouders uh, sinds kort, raad ik die ook aan. Mijn vader heeft Parkinson, mijn moeder een sterk ondergewicht. Ja. En uh, daar vind ik het sowieso heel belangrijk dat ze die griepprik nemen. Want ik denk als die de griep krijgen, dat ze het ook niet overleven. Nee, en uh, ik heb voor mezelf nu ook zoiets van, ik denk dat ik hem toch ga nemen dit jaar. Ja, volgens mij is het aanstaande zondag hè, dat we hem ja. kunnen halen, heb ik gehoord, in de Fablo-Hal. Uh, de vraag wordt ook, uh, ik kan wel zeggen, dagelijks bij mij uh, neergelegd, uh, mag ik uw advies, wat vindt u ervan? Nou, laten we geen uh, risico's nemen op dit moment, want uh, er is toch wel degelijk wat aan de hand met het coronavirus. En ja, mensen kunnen daar allemaal wat van vinden en wat van zeggen, maar... Het is toch echt zo dat de ziekenhuizen uh, vol liggen met mensen die uh, het virus hebben. Ja. Er zijn echter ook mensen die er uh, op een mildere manier doorheen lopen. Die slechts een verkoudheidje hebben. En verder mankeren ze helemaal niets. Er zijn ook wel degelijk mensen die gewoon echt vechten voor hun leven. En dat, uh, dat maak ik uh, helaas uh, steeds meer mee. Ja. En uh, het herstel ook nog eens een keer ervan, dat is niet iets van... Uh, het, het kan heel snel zijn dat je herstelt, maar het kan ook nog wel een, een, een half jaar duren voordat alles weer... Totdat uh, ja. Ja, je weer helemaal van En dus waarom zullen we allemaal over... die risico's nemen? Ja. Ik hoorde vanochtend ook dat er weer een behoorlijke oversterfte was. Dus. Ja, ja. ja, ze verwachten toch nog echt wel eventjes dat het uh, helaas aanneemt. Ja. En uh, ja, wat kunnen we eraan doen? Uh, ja, toch aan de regels houden. Ook ik vind het niet leuk om met een mondkap uh, op te lopen. En denk ik: van jeetje, wat benauwd allemaal. Ja. Maar ja, willen we het uh, uitroeien, dan moeten we het ons toch eventjes allemaal eraan houden. Ja. ja, absoluut. En ik heb ook. Maar ja, zeker... je, je, ziet, ja, je ziet het, het, het, het jammer van, van dat hele verhaal, vind ik toch. Uh, dat mensen daar heel verschillend over denken. En, um, ik, ik merk ook echt. had uh, van de Week had ik bij mij uh, op de grote krocht. Had ik een uh, vrouw die, uh, die, die was met een mondkap binnen. Nou, ik heb zelf ook mijn mondkap op. En er komt een andere mevrouw binnen zonder mondkap. En ik zeg: Nou, u, u wordt niet. Uh, het is niet uh, ik, wil, ik wil toch wel graag dat u de mondkap opzet. Nou, die gaat gewoon een hele ruzie staan maken, uitlokken. Van, ja, en het is allemaal opgezet. En ik denk van: Ja, ik zeg: U kunt allemaal wat vinden. En ik zeg, maar ik heb daar helemaal geen boodschap aan. Ja. Ik wil, ik denk om mijn eigen gezondheid. Ja, ja terecht. Ja. ja, maar dus wel, je merkt wel dat er mensen een, een wat korter lontje hebben in deze tijd. Mensen zijn heel intolerant aan het worden. Ja, ja. Maar en kijken. misschien ook wel de onderliggende lagen hè, die er spelen. Er worden natuurlijk veel contracten worden niet meer verlengd. Ja. Mensen, uh, ja, hypotheken moeten toch allemaal doorbetaald worden. Uh, ja, mensen zitten toch niet allemaal in een lekker pakket. Nee. Nee, nee, vandaag kwam we ook weer naar buiten dat Schiphol natuurlijk heel veel mensen eruit gooit. Ja, en... ja dat uh, speelt ook inderdaad. Ja, en toch de complottheorieën en al dat soort dingen meer. Het, het, het zet mensen gewoon wel tegenover elkaar lijnrecht. En dat is heel jammer. Ja, nou ja, weet je, ik, ik, ik, ik hoef... Uh, ieder heeft zo zijn bedenkingen van wat het is, maar... Laten we gewoon reëel zijn naar elkaar. Het is er gewoon. We ja. kunnen er niet omheen dat corona er gewoon is. Ja. En of daar nou een complottheorie of wat dan ook onder ligt... of uh, laten we met z'n allen gewoon ons best doen om dit te uh, lijf te gaan... en uit ja. het hele systeem te krijgen. Ja. En dat kan maar op één manier. Ja, de mondkap. Ja. En aan de regels houden, aan de hè? regels houden, ja. De regels, ja. Goed, op het strand is ruimte zat om te wandelen. Absoluut, en het is vandaag ook een mooie dag, de zon schijnt. Ja. Dus uh, de mensen die thuis zitten, trek lekker uh, wat makkelijk samen en ga lekker over het strand even dus goed in- en uitademen. Ja, absoluut. Dat gaan we doen, Ingeborg. Ja. Heb nog wat verder? Uh, nou, nou ik, uh, de bescherming, dus voor de, voor de griep, ik denk dat dat voor, voor dit moment echt uh, heel belangrijk ja. ook is. Een aandachtspuntje, vooral voor de, de, de oudere mensen. Ja. Nou, grupeel. Iedereen moet het voor zich weten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen lijf, zeg ik maar wel. Maar houdt gewoon wel eventjes in acht, met name de mensen die wat ouder zijn... dat ze gewoon toch uh, wat kwetsbaarder zijn hè, in deze tijd. Had je nog leuke aanbiedingen met uh, uh, vitamines en dergelijke? Ja, ja, ja. maar ja... Ik heb uh, op dit moment een hele goede boost en die is 15 euro. Dat is een uh, immuuntherapie boost uh, met de vitamine D. Dat is een kuur van een week. Um, daar kan je onder andere ook uh, goed mee beschermen. Okay. Nou, Grote kroch 23. Grote kroch 23, we lopen <laughs> straks weer langs. Oké. Okay. <laughs> en dan gaan we goed. kijken wat we volgende keer weer kunnen bespreken. Inderdaad, hartstikke leuk. Ja, Ingeborg ja. bedankt voor je inbreng. Graag gedaan hoor en een fijne dag, geniet ervan! Van hetzelfde. Bye. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegban. Zelfbewuste voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioen waant. Hoe lang er genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet gaat. Met die kleine opgeschoten zon schijnt er is geen reden. Met rot weer en het harde wind Dan gaan fietsen met een kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen we hem misschien half dood.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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan Dan toch voor zijn kop van de zaken, Want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan Dit was van de, de groot met een eenzame fietsen Jimmy. Jimmy. Ik was wel de eenzame fietser. Uh, als eerste nummer draaiden we natuurlijk uh, Amsterdam Huilt van uh, Zwarte Riek. En Zwarte Riek, die is uh, de Jordaanprinses, is in uh, Amsterdam in de Jordaan geboren. Als, uh, als dochter van een vishandelaar. En is hier in Zandvoort trouwens overleden op 21 januari 2016. Vandaar dat we er nog wel even voorbij moesten laten komen. Ja, ja. Dus. ja ik vond het een hele leuke tekst. En, uh, ja, ja. Maar hij, mijn Wiegie was een stijf, zo die was ook zo'n ja, <laughs> zo zo'n ja, drama. Ja. <laughs> het is echt huilen. <laughs> ja, ik vond het wel. Ja. ik had het volgens mij vroeger wel eens gehoord, misschien via mijn ouders of zo, maar ja. Nee, oh ja, Amster ja, ja. ja nou ja, goed. Ik ben nou ja. in Amsterdam opgegroeid en ja, ja. met uh, Zwarte Riek was natuurlijk wel een van de favorieten van mijn ouders. Natuurlijk. Ja. Ja. Sowieso. Johnny Jordaan en uh, ja, Tante Leen. Ja, en, ja, ja, ja. ja, ik ben toch wel erg Amsterdamse uh, daarin. <laughs> <laughs> nou, we gaan nu Circus Kuster, Kusters krijgen met Verliefd. the vote. was het Zwanenkoor met een uh, popperie van Tante Leen. Want we hadden het over uh, Amsterdamse liedjes. Ja, en dan kan de Zwanenkoor gewoon niet ontbreken dan. Dat, nee. <laughs> dat, is, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar ik kijk, ik kijk nu naar het plaatje van de Zwanenkoor. Nou, te gek, ongelooflijk. Dit is echt, mensen, maar het ja. is ook zo leuk om naartoe te gaan. Het, ja? is echt, het is echt inhaken en je moet wel een borrel op hebben. <laughs> met, <laughs> maar het is, echt, het is wel heel erg leuk om... Uh, en we kennen natuurlijk al die teksten wel, hè? Ja. Dus we kunnen gewoon gezellig meezinger. Ja. Ja, maar dit is echt ook zo'n beetje iets van... we beginnen gelijk en we eindigen ongeveer gelijk. Weet je wel? Maakt niet uit. Het is leuk dat we nog even gedraaid hebben. Ja, toch? Ja. Nou, nu een Belgisch groep, wel Nederlands. Kloek zo met Daar Gaat Ze. grijze hoofd en dan de. Ik had laatst een... Uh... Nou ja, het heeft er ook eigenlijk niks mee te maken. Nou ah, ja. Hè? Nee, ik moet er in één keer aan denken. Ik had... Uh, nou ja, heel, even heel kort. Ik had een... Ik vond zo'n... Uh... Ik vond het, greep me helemaal aan. Ik had een, uh, een uh, libelle had ik in mijn handen. Ja. En er stond een, uh, een, een brief in van een vrouw bij de brievenrubriek. Een favoriete rubriek. En die schreef dat zij had drie kinderen... En die kinderen waren het huis al uit. En ze had van die kinderen foto's gemaakt in de loop van de jaren. Van feestjes, partijtjes, vakanties, verjaardagen. Nou ja, je kent dat wel. Wat je doet, foto's maken van je kinderen. Maar, schreef zij, ze was er nog nooit aan toegekomen om die foto's ook echt daadwerkelijk in fotoboeken te plakken. Nou, op een gegeven moment had ze de moed bij elkaar gevat. Had ze, nou was ze, weet ik veel, maandenlang bezig geweest met plakken en knippen en uitzoeken. En onderschriftjes en chronologische volgorde. En zo had ze uiteindelijk, schreef zij, uh, 21 fotoboeken bij elkaar geplakt. Dus dat is, ja, volgens mij zo'n stapel. Dus 7 per Dus had ze heel feestelijk die kinderen bij elkaar geroepen. Jongens, sta daar. Ik heb iets speciaals voor jullie, een verrassing. En die kinderen waren allemaal gekomen. Was ze met die boeken aangekomen? Wat denk je? Ja, ja. Die kinderen wilden die boeken niet hebben. Ja, die waren helemaal niet geïnteresseerd in die hele boeken niet. Die, die zijn gewoon zonder die boeken naar huis gegaan. Ik vond het zo... Uh... Ja, die vrouw is gewoon met 21, heel beteuterd uh, met 21 fotoboeken thuis. Ja, ik vond het zo'n trieste beeld. ja. Nou ja, het had er even niks mee te maken, maar ik. Ja, ik moest er in één keer. Uh... Nee, maar ik heb namelijk zelf ook twee kinderen bij mij, die zijn er al lang het huis nog niet uit. Heb ik ook allemaal foto's van gemaakt. Is het mij ook nog nooit gelukt om die ook echt in boeken te plakken? Voel ik me nou wel schuldig over. Maar ja, als die kinderen die boeken uiteindelijk niet eens hoeven te hebben, wat zou ik me dan druk maken? Ja, zo is het toch? Ja. Ja. Nou ja, ik zat later te denken: er is natuurlijk iets met die vrouw geweest. Dat kan haast niet anders. Ja. Ja, er is iets, is iets met dat mens geweest. Dat, dat, ja, dat weet zij misschien niet eens van zichzelf. Maar ik bedoel, ik bedoel dat je al een brief naar de libellen stuurt. Het is al verdacht. Ja, dat is toch zo. Er is iets met dat mens geweest, weet ik veel. Er is, iets, er is natuurlijk iets aan vooraf gegaan, weet ik veel. Ja, ja, weet je wel. Er is natuurlijk, weet ik veel. Anders nemen die boeken toch mee naar huis. Ja, dat is niet zo'n probleem. Desnoods steek je ze thuis in de fik en je houdt schijf. Ja. Maar dan laat je je moeder toch niet met die boeken zitten. Er is natuurlijk, weet ik veel... Dat is natuurlijk zo'n glutenvrije vrouw geweest ofzo, dus, hè? Ja, ja, je die vrouwen? Ja, dat zijn... Een... Ja, dat zijn... Ja, nou ja, zoiets. Weet ik veel, ik verzin het ook maar. Maar dit is wel zo'n vrouw die is dan in één keer allergisch voor gluten. Nou, je hebt nog nooit een glut gezien. Weet jij wat een glut is? Nee, en dan komt ze... Nee, je hebt ook heus wel mensen die zijn echt allergisch voor gluten. Hoor, dat weet ik ook heus wel. Maar dit is dan zo'n vrouw die komt dan op je kerstdiner... en dan moet je al je gluten kst, het huis uitjagen, weet je kst. Of je moet ze allemaal gevangen houden in één koektrommeltje... en dan moet je helemaal een glutenvrij kerstdiner koken... en dan zit iedereen met lange tanden dat kerstdiner te eten, weet je. Ja, want je kan ze niet zien, maar je mist ze toch als je ze niet mag gebruiken. Weet je hoe dat werkt? Ja. Nou, en, en, en er zit nou afloop iedereen een beetje uh, met koffie en thee en cognac dat, dat droge glutenvrije diner weg te spoelen. En dan zie je die vrouw zo opeens een beetje gedachteloos uit die koek rommelen, Een paar van die van die... Ja, zoiets, weet je wel. Dat je denkt, nou gaat ze ontploffen en dan gebeurt er niks, weet je. Zo'n soort van... Zo. Ja, zo'n mens met allemaal van die dingen, zoiets, weet ik veel. Ja, die kinderen, die moeder heeft natuurlijk op de zenuwen van die kinderen gewerkt op het een of andere manier. Want die gluten waren natuurlijk nog het nieuwste. Maar het is natuurlijk zo'n vrouw dat toen er, wat had je als eerste toen er, toen er hoe heet het, uh, hyperventilatie heerste, Had zij, ze, had zij met zo'n uh, zo zakje, weet je, toen er bekkenbodeminstabiliteit bodem, instabiliteit heerste, begon zij ook in één keer, ja, ik ben ook wel erg te wiebelen, weet je wel. Honderd jaar na de geboorte van de laatste, weet je wel, zo, ja. Toen er... Toen er ADHD heerste begon zij ook ineens rondjes om de keukentafel te hollen. Toen ik ja, wat heb je? Ja, ADHD. Toen er dyslexie heerste zat, zei ook in keer, ja, ik kan het niet meer lezen. En toen er, toen er ME heerste zag je haar ook zo. Ja, ik kan, ik kan geen poot meer voor de anderen krijgen. Met mijn muisarm. Weet je wel? Zo'n zo, ja. zo mens. Met allemaal van die kwalen waarvan je niet kan bewijzen dat ze niet waar zijn. Weet je, zo'n zo soort mens weet ik veel. Ja, weet ik, ik zit ook maar te denken waarom die kinderen in God en die boeken niet mee naar huis hebben genomen. Zoiets. Zo'n soort mens is het geweest, weet ik veel. Het is natuurlijk, ik weet het al, het is waarschijnlijk, hè? Ik weet het al, het is waarschijnlijk een. Uh, nee, ik weet het al, het is waarschijnlijk een, uh, hoe heet het? Een, uh, het is een speciaal voor jou, vrouw geweest, nou weet ik het. Een speciaal, ja, spe, ja kijk die vrouwen, het zijn altijd vrouwen, sorry dat ik het zelf zeg. Maar dat zijn namelijk vrouwen, je kent ze wel, die doen altijd iets helemaal speciaal voor jou, waar je, voor zover jij weet, helemaal nooit om gevraagd hebt. Nee dan vervolgens ongeveer je hele leven dankbaar voor moet zijn. Kijk je, je die? Ja. Dan komen ze bijvoorbeeld in één keer naar je toe en zeggen ze... ha, oh, ik heb helemaal speciaal voor jou een trui gebreid. Met mijn reumatiek. Ja. Dat je denkt, mens, had het niet gedaan. Ja. Ik moest geen trui. Ik heb zo'n trui. Ik kan zo tien trui kopen als ik het wil. Ge met je lelijke trui, weet je. Ja. Ik vind nog een stomme trui ook. Met, met, met bruin en oranje. Met al die gevallen steken van je reumatiek. Ge met je trui, ja. Ja, dat denk je, maar dat kan je natuurlijk niet zeggen, moet je zeggen, oh, dankjewel, wat knap, wat dat je dat helemaal voor elkaar hebt, gewetgen. hoe lang heb je erover gedaan, wat goed, weet je zo. En het erg is, sinds je die trui in huis hebt, zit je nooit meer rustig. Nee. Nee, maar elke keer als de bel gaat ding doen, je zit moet je, ja. Je moet toch een keer die trui aan hebben gehad, als het mensen aan de deur, begrijp je wel, je zit nooit meer rustig. Een, sinds je die rot -trui in huis hebt, of zo'n soort, nee, met zo'n soort mensen is het geweest, dat kan haast niet anders. Anders anders neem je gewoon die boeken mee naar huis. Zoiets is er gebeurd. Ja, zoiets. Dat is zo'n mens, weet je wel. Dat is zo'n mens. Dan word je bijvoorbeeld veertig. En heb je helemaal een bus gehuurd met een chauffeur. En met, weet je wel. En we gaan nog niet samen met je vrienden en familie. En een uitje, weet je wel. Oh, Met onder de bank en zo. En weet ik veel. Nou, gewoon zo. En dan is het zo'n mens wat altijd voorin bij de buschauffeur zit zo. Ook weer met zo'n zakje zo. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ik kan eigenlijk niet tegen busreizen. reizen. Ik ben toch speciaal voor jou meegegaan. Als ja, dus je denkt, mensen hadden het even gezegd van tevoren. Ja, waren we met paard en wagen gegaan. Weet je? Ja, zoiets. Ja, zo'n mens. En dan staan ze natuurlijk later staan ze op een rondvaartboot. Dat zijn we zo bij de reling. Nee, let nou maar niet op mij. Er komt nooit wat. Nee, nee, nee feest, stuur jullie nou maar lekker door. Nee, Nee, joh. Zo ja, zo'n mens. Ja, ik, ik schiet een beetje door in mijn fantasie, dat weet ik ook wel. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, maar ik zit ook maar te denken, waarom in godsnaam die kinderen die boeken niet mee naar huis hebben genomen Ja! Dit is niet zo'n probleem, je doet gewoon drie links en vier rechts in je fietstas en je gaat ermee naar huis. Zo is het toch, ja. Er is nooit gooien ze onderweg in de gracht, kan jou het schelen. je zegt dan gewoon, dankjewel man, wat, wat een enorm werk, wat lief dat je dat gedaan hebt. Ja, zo is het toch. Ja, het is natuurlijk zo'n mens, weet je wel. Ja, sowieso. Dit is natuurlijk zo'n mens wat altijd flauw valt op cruciale momenten van iemand anders. Ja, zo eentje. Ken je die? Die flauw valt op belangrijke momenten van iemand anders. Bijvoorbeeld, weet ik veel. Ja, nou ja. Bijvoorbeeld, en is die oudste is bijvoorbeeld gaan trouwen. Weet je, helemaal met alles erop en eraan, Met zo'n pittoresk stadhuisje ergens in een heel leuk uh, stadje. Wat je al helemaal drie jaar van tevoren moet reserveren. Met een ludieke ambtenaar. Met uh, iets, met een papagaai of weet ik veel iets. Weet je wel. En dan komen zij aan. Witte papagaai, weet ik veel. En dan komen zij aan met koetsjes. Met wapperende sluiers. En en jonkers en rijst, bloemblaadjes, rijst, duiven, de hele rotzooi taarten, verdiepingen, poppetjes en strikjes, dingetjes, cadeautjes, weet ik veel allemaal, boeken, nou ja, zo'n zo zo ik wat ik bedoel, nou en dan ja met alles in het wit en, en bloemen, nou hoe dan ook, nou en dan op een gegeven moment dan heb je uh, het moment suprem, namelijk en, Wat is er op je antwoord? En hoor je natuurlijk ergens anders in dat stadhuis hoor je dan zo. Uh, uh, uh. En het is dan natuurlijk weer die moeder, die is dan natuurlijk weer flauw gevallen, ja. En dan is het na afloop, oh sorry schat, ik had in één keer een acute aanval van lactose intolerantie. Of weet ik veel wat ze nou weer heeft, ja. ja. En dan moet je nou als, nou als kind ook nog zeggen, geef niks mam, dat is voor jou allemaal nog wat erg. Terwijl inmiddels denk je, zeikwijf, hou nou eens een keer op met je aandachttrekkerij. Zo'n zo, dat soort dingen zijn er waarschijnlijk gebeurd van tevoren natuurlijk, ja. Dat schrijft zij allemaal in die brief, dat weet zij misschien niet eens van zichzelf, maar zo, zoiets... Want anders nemen die boeken toch gewoon mee naar huis. Ja, dus, als je met de auto bent, is het helemaal geen probleem. Zo is het toch, ja. Ja. En zo heeft zij natuurlijk, natuurlijk die heeft zijn natuurlijk die kinderen op een avond bij elkaar geroepen. Ook weer op een onmogelijke avond natuurlijk weet ik veel. Ja, 4 december of zoiets. Ze ze allemaal eigenlijk nog in de paniek aan de surprises en de gedichten zitten en zo. Ja, ik kan niet op een andere dag. Ik heb morgen een onderzoek. Misschien ben ik wel dood. Weet je, zoiets weer. Dus die kinderen die komen maar weer leidzaam aanschokken, zo van, nou ja, oké, okay, uh, wat hebben, zullen we nou weer dankbaar voor moeten zijn? Nou ja, laten we maar weer gaan, want anders wordt het allemaal nog meer drama, krijgen ze nog weer hypertoeval of weet ik veel. Dus die kinderen die ploffen zo bij die moeder op de bank, zo weet je, hier die jongste, hier de middelste, daar de oudste. Tenminste, was er niet bij, maar dat stel ik me dan zo, uh, zo voor, ja. Nou, en toen is zij natuurlijk uh, de kamer binnenkomen zeilen, zo met die 21 fotoboeken zo, klap allemaal op de eetkamertafel. Jongens, kijk eens, speciaal voor jullie, het was een hele klusje dit is mijn ja, van mijn leven gekost. Want ik zat maar de hele tijd te hyperen en te wiebelen. En ik moest de hele om de keukentafel hollen van de ADHD. Ik kon mijn eigen onderschriften geneeslezen lezen van de dyslexie. ik was heel erg misselijk van de lactose En er was nog wat. Oh ja, ik had een muisarm. En ik heb reumatiek. Dus het was echt een hele klus. Maar het is me gelukt, jongens. Ik heb jullie, al jullie, drie jullie levens in zeven fotoboeken per kind. In chronologische volgorde. Met leuke grappige onderschriften. Bij elkaar geplakt en geknipt. Alsjeblieft. Speciaal, speciaal voor jullie. Waarschijnlijk nog huilen erachteraan ook. En van de zenuwen. En ik, ik denk dat er toen iets, iets, iets geknakt is in de jongste. Ik denk, ik, denk, ja, ik denk het. Dat je echt bijna knak hoorde, bij wijze van spreken. Echt de, of tenminste, ik denk in ieder geval dat de jongste is in ieder geval als eerste opgestaan. Want de jongste is natuurlijk het dapperst. Want die heeft relatief het kortst blootgestaan aan de terreur. Dus die is. Ja, dus die. Ja, dus die is waarschijnlijk als eerste op. Die wist waarschijnlijk nog niet eens wat hij ging zeggen. Maar die is wel opgestaan en die heeft iets gezegd: van... Uh, uh, uh, mam, uh, uh, mam, dit is misschien heel gek. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik eigenlijk ooit om die boeken gevraagd heb. Dus ik hoef ze dus eigenlijk dus ook niet te hebben. Dus ook niet. Ja, uh, steek ze maar ergens in. Ja. In ja. je, je, je instabiele bekkenbodem. Uh, ben je misschien gelijk wat minder uh, instabiel. Tenminste, ik weet niet of hij dat erbij uh, uh, uh, zei, maar dat dacht hij natuurlijk wel. Nou, en, ja, en die middelste, die heeft dat natuurlijk zo aan zitten kijken, die heeft gedacht, god, dat kan ik ook. Die is opgestaan, ja. En die heeft gezegd, ja man, ik hoef ze eigenlijk ook niet al die foto's dat ik weer drie kaarsjes uitblaas op een of andere glutenvrije sojataart. Ja, ja. En jij er weer achter staat te grijnzen in je mueslijurk. Ik hoef ze eigenlijk ook, ja. ja. Zo is het waarschijnlijk gegaan. Dat is, zo is het ongeveer gegaan. En die oudste. Die, uh, dit is ja, apie, api. En die oudste. Ja, en die oudste. Die, die, heeft het natuurlijk, die is natuurlijk nog het kwaads geweest van die, vanwege die hele trouwerij. Eigenlijk nog zit hij nog steeds dwars. Heeft hij nooit uitgesproken. Die, die is opgestaan. Die heeft gezegd: Ja, man. Ik hoef ze ook niet die boeken sterker nog. Ik poep erop. Ja. Of poep er zelf maar op. Ja, waarschijnlijk. En ze hebben zich waarschijnlijk als één man omgedraaid. Zijn ze zijn zo die kamer uitgemarcheerd. Ja. ja. En heeft de jongste nog gezegd: Ja, man. En de hartelijke gluten. Dames en heren, hoort mij aan, hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele ouwe, hij kon niet lopen, hij kon niet kauwen. Alle kippen weenden, klaagden, dat hij hen niet meer behaagde. Kijk nou toch die oude dwaas, wij gaan klagen bij de baas. Geef ons toch een haan met dat, die we hebben zijn we zat. Hij is lui en heel onwillig, impotent en onverschillig. Geef ons toch een nieuwe haan zeg, zo is het toch niets gedaan zeg. Wij zijn treurig, tok, tok, tok. Gaat niet best, bij ons in het hoop. De oude geen plezier, ging meteen naar de poelier. En geen kip die aan de leg was, was verdrietig toen hij weg was. Zeven dagen en acht nachten moesten zij nog verder wachten. Maar geen kip brak zich het hoofd, er was een nieuwe haan beloofd. Het ritme van ZFR: Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer.